3 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Voor de kust van Zandvoort heeft een sleepboot een kabel bevestigd... aan het vrachtschip Ocean Victory. Het schip dreef afgelopen avond richting de kust... nadat de motoren waren uitgevallen. Vanwege de slechte weersomstandigheden... wordt het schip vannacht niet meer weggesleept. Dat gebeurt straks bij daglicht. Het schip is een paar kilometer voor de kust van Zandvoort voor anker gegaan... en wordt nu door middel van twee uitgeworpen ankers... en de sleepkabel op zijn plek gehouden. De problemen met de Ocean Victory ontstonden toen het schip over een boei voer en de ketting van die boei in de schroef terechtkwam. Het 170 meter lange vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Er zijn 20 bemanningsleden aan boord, maar die worden vannacht niet geëvacueerd en slapen aan boord. Bij de bevrijding van een Amerikaanse arts in Afghanistan is gisteren een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. Gisteren werd duidelijk dat Amerikaanse militairen de arts met succes hadden bevrijd uit handen van de Taliban... Maar er werd niets gezegd over eventuele slachtoffers bij de operatie. De Amerikaanse arts werd op 5 december ontvoerd door de Taliban... en maakt het voor zover bekend goed. In Den Haag is fotojournalist Simon E. Smit overleden. De foto die hij maakte van prinses Juliana met prins Bernard op een tandem... ging de hele wereld over. Smit won in zijn carrière tweemaal de zilveren camera in 1955 en 1957. In 1955 stonden er op de winnende foto twee nonnen... die vanaf het dak van het klooster de Tap to Delft bekeken. En twee jaar later legde Smit in Den Haag vast... hoe een blinde man uit het water werd gered. Simon E. Smit was 98 jaar. De Argentijnse voetballer Lionel Messi... heeft het recordaantal doelpunten in één jaar gebroken. De aanvaller van Barcelona maakte in de competitiewedstrijd... tegen Real Betis zijn 85 ste en 86e doelpunt van 2012. Messi had daar 67 wedstrijden voor nodig... voor Barcelona en het Argentijnse elftal. Dan het weer. Vannacht een stevige wind. temperaturen rond de 4 graden. Overdag buien en ook kans op natte sneeuw. Het is dan zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Welkom op de nacht van het goede leven. Nee, welkom op de nacht van het goede leven met Adeline. Ik vond het eerlijk gezegd heel gezellig. circle, be unbroken by and by, Lord, by and by. There's a better Afgelopen maandag uh, toog ik naar de brakke grond... voor de Nederlandse première van de Vlaamse film... The Broken Circle Breakdown van regisseur Felix van Groeningen. En het uitgangspunt was de theatervoorstelling met de iets langere naam... door Compagnie Cecilia, uh, een van de theaterhits uit 2009... geschreven en medegespeeld door Johan Heldenberg. Nou, die had ik in de tijd gemist... Uh, wat wist ik van de film en van de voorstelling? Nou, dat daar bluegrass muziek in zat. Maar verder wist ik eigenlijk niet zoveel. Uh, ik dacht een komedie met een scherp brandje, zo of zoiets, hè. Nou, de film werd aangekondigd in de, de grote zaal van uh, de Brakkergrond. En er werd gezegd dat de film toch maar doorging. En ik dacht, hé? Hoezo? Wat dan? En toen zei die uh, meneer, nou, nu Jeroen Willems net is overleden... Ik zei, wat? Dat was voor mij volledig nieuws. Ik schrok me rot, want hoe lang ken ik hem al? Nou ja, ik volg hem als acteur hè, beginnend bij Hollandia al vanaf eh, wat is het, 1988 of zo. Dus dat is toch bijna 25 jaar. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Zomaar dood. 50 jaar. Ik kon er gewoon niet bij. En volgens mij het merendeel van de zaal niet. Er was, het was maandagavond en dat is nou ja, de toneelavond. Hè, de vrije avond van veel acteurs en actrices en theatermensen. Dus daar hing een stemming in die zaal, dat is bijna niet te beschrijven. Maar goed, die film begon en um, nou ja, die bleek wonderwel te passen... bij dat geslagen gevoel. Hè? Het gaat over een oud koppel, zij tatoeërster... en hij muzikant in een bluegrassbandje. Ze worden verliefd, hevig verliefd. Er wordt een mooi kind geboren, maar ja, dan gaat het mis. Het kind gaat dood en zij... Ja, hoe overleven ze die pijn, die, die rauwe, de woede? Overleeft hun liefde of zijn ze nu toch te verschillend... Nou, niemand hield het droog in de zaal. Erg goed gespeeld. Heel erg goed. En heel knap geadapteerd van theater naar film. Dus een, een teerjurker met klasse. Want steed net om het melodrama heen tippelend. Hier is de trailer. Wat ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar dat ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw beginnen. Dat is een land van dromers. Kijk, jou? man. Het is zover. Mijn water is gebroken. Kijk, kalm. Kijk, kalm. Ah. Ik wel. Misschien wil ik niet beslissen over het leven van iemand anders. Jij stiekem De film is zowel hartverscheurend als hartverwarmend. He, zoals regisseur van Groeningen ook hoopt. Maar het gevoel is bij de zaal wel naar binnen geslagen na afloop. Daarna in de hal van het Vlaams Cultureel Centrum... was er een overvloed aan allerlei Belgisch bier. Lekker, dat bood wat soela's. Maar ja, de heerlijke broodjes gerookte ham, en spek of wat het ook was... Nou, die liet me menig een aan zich voorbij gaan. Bij mij zat er in ieder geval een brok in de keel. Past er paste niet nog een broodje bij... Veel mensen gingen droevig naar huis, maar ik bleef voor het concert van de band uit de film. En dat was een ontzettend mooie belevenis. Prachtig snarenspel van al die banjo's, gitaren, viool. Hele mooie woorden van Johan Heldenberg en zijn tegenspeelster, Veerle Batens. Zij had gehoopt die avond Jeroen nog te kunnen treffen. Zijn moeder was de zus van haar oma. Ze troffen elkaar drie maanden geleden nog bij het overlijden van haar oma. En Veel zei als laatste, dat was wel heel mooi... Jeroen deed Jacques Brel heel goed voor een Hollander. Kortom, het was een echt bijzondere avond met dood en troost en muziek. Ik kan de film daardoor niet meer erg objectief beoordelen. Hè? Ik vind hem gewoon prachtig. Gaat kijken. Hier nog een prachtsong uit de film. Het is een van de aangrijpendste momenten. Het is een erg mooi lied van Towns van Zent. to Het was zo mooi. Uh, ze doen er nog een paar in Vlaanderen. Dus, uh, nou, kijk maar op de site van de film. De tweede film die ik zag, dat was deze. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. I'm looking for someone to share in an adventure. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins. Wait! Of Bagend. Bilbo, allow me to introduce <laughs> Fili, Kili, Oin, Noin, Darlin, Barlin, Biffer, Bofur, Bronford, ah. Dory, Dory, Dory, and the leader of our company, Thorin O'Conchield. Dungeons deep And caverns old The pines were Be responsible for his fate. You have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. Is Bilbo Wat is er? Precious. Nou, dat is uh, niet zo moeilijk te herkennen. Hè? The Hobbit. The Unexpected Journey. Uh, Naar nou, de roman van Tolkien. Hè? Dat, dat wat voorafgaat aan uh, In de Ban van de Ring. Hier zie je dus hoe Golem die ring die hij ooit vond weer verliest en hoe hobbit Bilbo Bennings hem in de handen krijgt. Wederom gefilmd in dat prachtige Nieuw-Zeeland, wederom met Peter Jackson in de regisseurstol en nou ja, veel van dezelfde acteurs. En nu gaan ze het verder lekker uitmelken, want uh, pasten de drie boeken van de band in de ring in drie films. Nu wordt er van het ene boek De Hobbit maar liefst drie films getrokken. Dat vertraagt de Boel behoorlijk. En ja, vaak vind ik dat helemaal niet erg. Vooral omdat de acteur Martin Freeman. Nou ja, dat is echt. Die is voor de rol van Bilbo gemaakt. Het is eigenlijk een komiek, die hele Martin Freeman. Dus uh, eindelijk wat humor in die zware jongenskost van Tolkien. Ik las het nooit het boek, maar ik luisterde wel naar de prachtig vorige deze versie van Jan Meng, uitgegeven door Rubenstein. Dus ik ken het verhaal goed. En ik kan niet anders zeggen, maar het lijkt of Jackson geen regel van het boek heeft overgeslagen. Nou, in deel 1 dus, de Hobbit, The Unexpected Journey, wordt eerst Bilbo door tovenaar Gandalf en een stelletje dwergen overgehaald om hun oude rotsstad mee te helpen te bevrijden van een enorme draak heeft hij niks geen zin in, ook al gaat hij uiteindelijk mee. Bilbo is nou eenmaal een huismus, zoals alle hobbits. Maar ja, de dwergen zijn gedwongen zwervers... en hij gunt hen ook een huis. Een vaste, veilige plek. Nou, dat wat betreft de boodschap. Verder natuurlijk gevechten en toestanden. Waarbij ik af en toe even wegzakte. Ja, wat wil je? Twee uur, drie kwartier duurt je handel. Blijft voor mij toch een soort fantasyfilm... waar ik niet zo heel erg van houd. Maar voor de liefhebbers van Tolkien en alles onder de 15... zal het wel weer een enorme hit. Worden. Oh ja, dat vergeet ik nog. Uh, het beeld is wel erg mooi. Er is met 48 frames per seconde gedraaid. HFR heet dat, High Frame Rate. En je moet er weer een bril voor op. Maar het voegt dan ook echt iets toe. Ga maar kijken in de bios, hè? want dat is natuurlijk wat ze willen. Uh, we gaan over naar de derde film. Cesare deve morire. Caesar must die. Caesar moet dood. Van de gebroeders Paolo en Vittorio Taviani. Nou, even naar die mooie taal luisteren. Hier is de trailer. Da ja. quando ho conosciuto l'arte, sa cielo è diventata una prigione. Rappresenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare, Il Giulio Cesare. Quando Bonetti. NATO il 1697! Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa eh? scena? I regni non ancora nati, i linguaggi non ancora inventati. E quante volte Cesare dovrà sanguinare su scene di teatri, come anche qui, oggi, in questo nostro carcere. È brutto i suoi amici, sono un uomo d'onore. Caesar must Die won de Gouden Beer op het laatste filmfestival van Berlijn... en is de Italiaanse inzending voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Nou, voor wie geen Italiaans verstaat, die trailer begon met de woorden van Cosimo Rega. Sinds ik de kunsten heb leren kennen, is mijn cel een gevangenis geworden. En in de film zijn het de laatste woorden die klinken... Die gevangenis is de zwaarst bewaakte vleugel van de Rebibia gevangenis in komen. En Cosima die zit er al sinds 1975 en zal het tot het eind van zijn leven moeten blijven. Want levenslang betekent hier ook echt levenslang. Hij zit er voor allerlei misdaden, waaronder moord. En welke kunst heeft hij dan leren kennen? Nou, die van Shakespeare. Want samen met andere gedetineerden... hebben ze een half jaar gerepeteerd aan het stuk Julius Caesar. En het uiteindelijk opgevoerd voor een zeer enthousiast publiek. En daarna weer de cel in. En Julius Caesar, de man die Rome groot en machtig maakte... maar zich daarna vergreep aan de macht, een tiran werd... en daarom vermoord werd door zijn vrienden en mede de gebroeders Staviani die zagen een van die jaarlijks terugkerende voorstellingen. die regisseur Fabio Cavalli in deze gevangenis maakt. en besloten het uh, tot stand komen van zo'n voorstelling te verfilmen. Ik vond de audities voor de rollen het echt het allermooist. Ze krijgen de opdracht om uh, hun naam, geboorteplaats, ouders, woonplaats... whatever, dat soort dingen. op twee manieren te geven. De eerste keer verdrietig en daarna geërgerd en kwaad wauw, nou ja, ze kunnen allemaal acteren. Of althans, ze zijn in ieder geval allemaal dramatisch spannend. Nou, het zal wel hun Italiaanse aard liggen. Nou, wat volgt is dan uh, in zwart-wit het repeteren... versneden met uh, real-life opmerkingen van de mannen. Die voelen ook heel erg gespeeld en die vringen daardoor soms. Maar in zijn totaliteit werkt het erg beklemmend... om uh, deze mannen bezig te zien met een stuk het draait om ambitie, om hoogmoed, om verraad, om loyaliteit, om vriendschap. Maar ook om moord en vergelding. Natuurlijk allemaal zaken die in hun eigen leven vaak gespeeld hebben. En ze achter de tralies heeft gebracht. Het verhaal schurkt nu opeens veel meer tegen de realiteit aan. En de film toont weer eens haarfijn aan wat kunst vermag. De waarheid liegen. Ik vond het een heel bijzondere film. Ja. Zanger, uh, acteur, accordeonist Felix Strategier. Um, uh ja, die uh, en stellist Ernst Reiziger, pianist uh, Wolfert Brederode, die maakten samen een voor, prachtvoorstelling, vond ik, rond de gedichten van de helaas veel te vroeg overleden Vlaamse dichter en journalist Herman de Koning, die in Vlaanderen veel mensen de poëzie heeft ingetrokken, zou ik maar zeggen, met zijn toegankelijke en vaak heel persoonlijke gedichten. Het was een leven met toppen en dalen, en uh, de voorstelling klaarlicht de nacht, die focust op die dalen op de gedichten die dat opleverde, waarin naast zwaarte ook altijd weer lichtheid komt, heel bijzonder. En die titel "Klaarlichte nacht, die slaat op het tijdstip waarop de koning bij voorkeur dichtte. Dat is namelijk s'nachts, whisky bij de hand, luisterend naar klassieke muziek. zelf Een fauteuil waarin ik rust in het verende besef dat alles is zoals het is. Dat ik ben die ben, een zetel van waaruit ik beheer en beheers. Een voorzitterszetel in het parlement van mezelf, waar ik op tafel hamer om stilte en zeg. Hola, hola, het woord was aan de koning. Uh, dit gedicht heet uh, Pensioen. En de koning, dat is hij natuurlijk zelf. En hij uh, hield van dat soort taalspelletjes. En veel van zijn gedichten zijn eigenlijk ook... ja, verkapte autobiografie. Hier een uh, mooi gedicht over zijn eigen vader. is hij gestorven van de slappe lach en daarom was mijn moeder zo van slag. Ze hadden nog niet geen grappen in bed en volgens mij ook nog wat anders, of ze wilden net volgens mij. Maar dat lukte niet, nee dat lukte niet, van de slappe lach. Maar dat lukt lukte niet, nee dat lukt lukte niet Van de slappe lach En vervolgens raakt er iets in zijn kop kwijt Hij kan zijn arm niet meer oplichten Hij zoekt, zojuist zag hij zich nog Nu ligt hij zich zacht te lachen Tot de lachen trekt aan zijn kop van de spijt Maar eigenlijk is hij gestorven van de slappe lach En daarom was mijn moeder zo van slag Mijn voeten zijn al ijs. Ik vries me aan en me vast. Het kruipt omhoog. Nu alleen mijn hoofd nog. Zie ik door mijn rechteroog. En dan zijn we eindelijk, eindelijk gelijk. Ik oefen dood om het te kunnen openlagen. Ik oefen dood om het te kunnen openlagen. Is hij is gestorven van de slappe lach En daarom was mijn moeder zo van slag op cd te verkrijgen. Klaarlichte nacht van felix Strategier, Ernst Reiziger en Wolfert Brederode. He, een productie van uh, geboeders Flint. De Rode Bioscoop, daar traden ze op. Deze week nog voor het laatst, geloof ik. Nou, hou ze in de gaten. Misschien komen ze nog een keertje terug. Een laatste uh, gedicht. Je zei nooit wat. Ik moest het altijd vragen. Of je van me hield. En je zoemde. Of het veilig was die eerste keer. En je zoemde weer. En even later, of ik het goed deed zo, en je zoemde. Oh. Je zei nooit wat. Je zei het altijd met je ogen. Je ogen, die helemaal alleen in je gezicht achterbleven als ik je verliet. Je ogen naar geweten. Je was er niet. Je keek me aan als vertend en ik moest erheen. En als ik weer tot daar was, de ogen waarmee je het woord lieveling. Toen je naast de weg lag, in de wei. Wat had je niet allemaal gebroken? Je benen, je ribben, je ogen, mij. Je zei nooit wat. Je zei het altijd met je ogen. Zoals je daar lag. De ziel togen. De ziel waarmee hij zegt, niet weggaan. Je zei nooit wat. Hij zegt het. En jij kijkt mij aan. Ja, een gedicht over zijn vrouw. Zijn eerste vrouw. Zijn grote liefde die hij verloor door een auto-ongeluk. Je hoort heel mooi, toch? Hoe dat, dat hele dramatische, toch gelijk ook met dat licht erin. Ik vind het heel mooi. Herman de Koning. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, Jan Emos heeft weer een mooie tekst geschreven over Iets of Iemand. En u moet raden wie of wat dat is. Hier heb ik hem. En uh, ik geloof dat we nog maar twee knijpkatten hebben. Maar nou, ik heb wel andere dingetjes nog van Charles van der Broek. Maar ik moet eigenlijk echt op zoek naar cadeautjes. Of anders gaan we het om de eer doen hoor. Huh? Het scheelt elkaar over. We moeten overal bezuinigen. Je moet maar weer denken. Dus het maakt allemaal niet uit. We gaan het gewoon spelen. Uh, uh, 0800-1121, als u denkt te weten. Ik ben altijd uh, zeer in voor vers bloed aan de radio. De oude bekende niet te nagesproken, maar hier komt het eerste fragment. <middels> Merel Westrik, dat is een uh, tv-presentatrice. Die Merel dus, die is uitgeroepen tot lekkerste wijf op een uh, commerciële radiozender. Afgezien van het feit of het nou zo leuk is om juist deze status aangemeten te krijgen... door een aantal melige luisteraars die niet te beroerd waren... om tussen het getwitter en ge Facebook door deel te nemen aan deze belangwekkende stemming... we vragen ons af of genoemde Merel wel voldoet aan de criteria... die aan de eretitel lekker wijf kleven. Merel is vooral een snel lerende journaliste... die zich steeds minder kaas van het brood laat eten door antwoord omzeilend geïnterviewden... We vinden eigenlijk dat het stu student die kozen deel van de radioluisteraars... haar met deze titel nogal tekort doet. Lekker wijf zijn, dat is iets heel anders. Dat is een soort van beroep. Lekkere wijven worden niet gekozen. Lekkere wijven zijn geheel vrijwillig en zomaar lekker wijf. En dragen dat hun hele leven uit. Zonder dat ze de term ooit zelf in de mond hoeven te nemen. Ze blijven L.W. tot desnoods hun honderdste. Echt waar, het kan. 0800 1121 als je denkt te weten. En, uh, oh ja, uh, muziek, Ja, vergeet u niet vanavond met z'n allen af te reizen naar de Melkweg. Ja, voor de Woody Guthrie tribute. Hè, Mark Stakenburg vertelde hier vorige week gloedvol uh, over deze eerste uh, folkzanger uit Amerika. En hij presenteert vanavond uh, samen met Jan Donkers... Uh, deze avond. En ze hebben een hele leuke line-up. Uh, de Dijk, uh, Velosky, de Shiner Twins, Laurens Jowensen, Daniel Loos, J.W. Roy, Abel de jonge Lange, Jelke van Houten. Nou ja, goed. Ik dacht, ik draai nog een keertje de master himself van de Dust Bowl Ballads Hier de Dust Pneumonia Blues. I got that dust pneumony, pneumony in my lung I got the dust pneumony, pneumony in my lung And I'm gonna sing this dust pneumony song I went to the doctor and the doctor said my son I went to the doctor and the doctor said, my son, you got that dust pneumony and you ain't got long, not long. Now there ought to be some yodeling in this song. And there ought to be some yodeling in this song. But I can't yodel. For the rattling in my lungs. My good gal sings the dust new money blues. My good gal sings the dust new money blues. She loves me cause she's got the dust new money too. If it wasn't for chopping, my hole would turn to rust. If it wasn't for chopping, my whole would turn to rust I can't find a woman in this black old Texas dust Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong If you want to get a mama Just sang a California song Down in Texas My gal fainted in the rain Down in Texas My gal fainted in the rain I throwed a bucket of dirt in her face Just to bring her back again Ja, toch? Way Godfrey. Aan de telefoon. Tieneke. Goedendag, Tieneke. Hey, hallo. Hi. Adeline. Ja, maar, uh, uh, ik, ik zie hier staan uit Amersfoort. Uit Zandvoort? Oh, ik denk al, ja. Ik, uh, ja. Zie je? Uh, niet te geloven. Hij heeft, <laughs> hij heeft uh, geen goede oren. <laughs> nee, want ik denk, ja, niet? ik ken alleen maar een Tieneke uit Zandvoort en ik hoorde ah, je stem. Oké. <laughs> <Okay. tus> Hoe is het, Tieneke? Gaat goed. Ja, ja hoor. Hoe is het met, je, met de dieren? Uh, ook goed. Ik heb uh, nog, uh, even kijken, ja, de boxer hè. Ja. En, uh, en uh, uh, twee valkparkieten. Oké. Okay. Ik, ik heb net een nieuw hondje. Oh, wat leuk. Ja, en een, een pup. Hij is nou negen oh, weken. Een, een kleine zwarte herder wordt het. Een echte hondhond. Ja, maar hij wil helemaal niet naar buiten. Hij vindt het oh. nat en vies. En, hij uh, heeft zich gelijk. ja. Maar dat is wel heel raar, zo'n hond die niet naar buiten wilde. Mijn ja. vorige hond wilde nooit binnen zijn. Maar... Nee. <laughs> nou goed, dat moet nog komen. Het is nog Komt een beetje. Ik alweer wel ja. ja. Wie denk jij dat het is? Ja, ik hoorde het niet helemaal. En ik, uh, ik, ik hoorde iets van Lekker Wijp of zo. Ja? En toen dacht ik dat Jan Simic uh, vanwege de nieuwe kalender, geloof ik. Eh... Uh zoiets. Oké, okay. nou weet je, je zit wel in de goede richting. Dat vind ja. ik wel heel erg grappig. De naam uh, Tatjana komt zelfs nog lang straks, uh, maar uh, het is niet goed. Het is niet goed. Oh, dus nou. blijf nog even luisteren, want ik denk, als het niet geraakt wordt, ben jij de, uh, zeker de eerste die, die het volgens mij wel zal weten. Oké. Okay. Hey, tot later dan misschien. Goed. En met de hond. Ja, dank je. Dag. dag. Uh, Timo. Ja, dag Adeline. Ja. Timo. Ja, alles goed Timo. Ja hoor. Hoe vond je mijn vorige ja, je. uurtje? Ja, super! Ik ben uh, geen liefhebber van muziek, oh. maar ik, ik tolereer het wel, zeg maar. Ja. Als het niet meer dan drie nummers per uur zijn, ja. ongeveer. Maar ja, dit was echt een, voor mij tenminste een hele re revelatie. Ik was heel erg blij. Ik heb ademloos zitten luisteren. Nou, dat vind ik leuk Alhoewel, te horen. Ja, wat? Al, al, ja, hij, hij sprak natuurlijk wel heel langzaam. En je moest je af en toe je tong buiten, volgens mij, om niet te onderbreken. Nou, <laughs> nou ja, nee, weet je, ik vind het toch ontzettend knap. Want uh, ik bedoel, zij, ja. die. Uh, dat hele boek is natuurlijk wel ook in het Engels geschreven. Hè? En hij oh. is een Amerikaan. Dus ja. En hij moet, nu, hij moet dat in het Nederlands doen. En dat is best ja. lastig. Hij is aan het vertalen ondertussen. Ja, vond ik heel erg knap. Ja, en dan moet je ook nog het tempo erin houden. Het was ja. allemaal kunst- en vliegwerk een beetje. Maar ontzettend interessant. Nou, Oké, okay, gelukkig. Wie denk jij dat het is, Timo? Ik dacht aan Sophia Loren. Omdat die laatst... was ze er ergens weer uh, iets aan het presenteren of zo. En ja. toen was er een... Meneer die nou ja, nog steeds eigenlijk vliegt op de was, geloof ik. Die, die stak echt een lofrede op de af. Hmm. Maar het is niet van deze week, maar geloof ik al van de week daarvoor. Dus maar ja, dat is wel t, t, iemand waar uh, een hele generatie zeg maar zijn hart aan verloren heeft. Ja, maar ik vind dan, dat vind ik toch wel een lekker wijf. Die ook nog wat kan, hè? Namelijk echt acteren. Vind ja, ik nou. dat sluit elkaar toch niet uit. Niet helemaal niet. Mijn vrouwbeeld is niet zo. Uh, Rigoureus nee, nee, nee, nee, nee. Sommige andere... Nee, mensen. goed. Nee, Timo, het is niet slecht gevonden, maar het is wel fout dan. Laat ik het daarop houden. Ja? Ja, niet goed dus. <laughs> Hier komt het volgende fragment. Doei! Okay. Okay. Een lekker wijf hierna LW te noemen, want we blijven niet aan de gang. Een LW uh, hoeft in de beroepssfeer niet heel veel te kunnen. Het helpt wellicht om bij het begin van de LW-carrière... het voetlicht op te zoeken door bijvoorbeeld in films te spelen. Een keer of drie is genoeg. Het gaat er vooral om dat die films veel rode loperwerk genereren. Gearmd met wie dan ook verschijnt het LW zo'n beetje overal... waar iets te vieren valt met champagne. Het LW is altijd schalks gekleed. Soms een beetje ordie, maar dan wel gedoseerd. En heeft altijd wel een weinig zeggende one-liner bij de hand. En die one-liners moeten nooit beter zijn eh, dan het aangearmde manspersoon kan bedenken. Mannen zijn in de wereld van het LW scherpzinnig. En niet per se mooi. Het LW is vooral LW. Die manspersonen worden in hoog tempo achtereen in de echt verbonden met het LW. En bijna even snel weer gedumpt. En tussen al het getrouw door heeft het LW affaires van diverse plumage. Oh ja, een echt LW heeft een beetje een accent. Vraag ons niet waarom. 0800-1121. En het is dus niet Tatjana Sinek, wat je wel zou denken, wat er dus Tineke al dacht. Nou. Ik ben benieuwd. Oh ja, we gaan nog een keer een plaatje draaien. O oh ja, ik had vorige week... Uh, Yara 100 en Ben... Ik ga haar een keertje uitnodigen, hoor. Maar ik kon nog iets leuks vinden op Soundcloud van haar... Spear de nieuws. I see you got some new friends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 Discover the world. Ours wasn't big enough. En toen was het opeens afgelopen. Volgens mij moest het nummer eigenlijk nog langer worden. Aan de telefoon, Adri, goede nacht, Adrie. Hallo, goede goeie, nacht. Goeiemorgen. Goedemorgen. Oh. Hey, Adrie, heb je een leuk weekend gehad? Ja, ja. ja. Iets bijzonders ja. gedaan? Weinig. <laughs> Ja. Ik heb wel van, van die brave, saaie luisteraars... Die... Okay. Ik, ik kan niet veel anders, dus. Okay. Nou, ik heb wel even buiten uh, okay. dus Nou goed. Adrien, wie denk jij dat het is? Nou, het is wel eentje met uh, veel vlieguren. Ja. Ze hebben hem niet met piezen versleten. Wie <laughs> dan? Nou, je woont toch in Amsterdam-Oost? Ja? Dat kun je toch zeggen. Ja, okay. Zo die is het niet, hoor. Ja, nee. Van is... Bedamstraat en weet ik veel. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, nou, wil... ik denk dat het. Uh, <coughs> het is wel een leuke griet, trouwens. Ja? Ik, ik, heb, ze, ik heb ze wel eens naar huis gebracht. Na ben ik een Berkel rode reis, jaren geleden. Met, met, met de zuster en, en, en nog eentje. Hoezo? Was je taxichauffeur of wat? Ja, ja. Oh, Oké, okay. ja. Er was nog een verhaal ook. Nou. Ik had een auto ik denk, nou, hij stond, Maar hij bleef lopen. En uh, de terugweg, heeft de plofje. Ik ging met de ruggang terug naar, uh, naar Amsterdam. Ja? Maar ze woonden daar schitterend. Een soort mini-Dallas-huis mini, uh, woonden ze. In, in Berkort-Overijs. Ik weet niet of ik dat mag vertellen hoor. Maar het is alweer lang geleden toch? Ja, het is lang geleden. Ja. Er is een studio-opname gemaakt aan de wenkenbag. De weg was dat, geloof ik. Had het het genoeg om genoeg om ze weg te brengen. Ja? Een leuk mens. Oké. Okay. Nou, heb je de naam al gezegd nu? Oh, Volgens ja. mij weten de mensen niet over wie we het hebben. Ja, nou, jullie kunnen mij bellen, kunnen jullie draaien. GELACH <laughs> <laughs> Dan gaan we, dan gaan we even het even compliceren, extra hier. Het, het was uh, PP, Patricia Pai, denk ik. Ja, Patricia Pai, dat denk je. Als een, een echt LW, een lekker wijf. Nou, ik vind het wel goed bedacht. Ik vind, ik vind het ook een leuk mens. Uh, ja. Ik vind het heel erg knap hoe ze toch uh, nog overeind bleef na de breuk met die, met die knul. Ja. En, uh, ja, die moet toch ook nog een uh, boterhammetje verdienen? Dat is ook best lastig. Ja, het, maar het is, uh, die heeft geen personen. Nee, volgens mij ook niet. Die nee. zegt. Dus ja. Riel. Ja, nou, ze, ze, ze is wel helemaal opgepimpt en weet ja, ik voor wat. Ja, dat is maar dat maakt het toch niet uit. Nou, dat is een lekker dingetje. Riel, beter. Uh, Precies. Hé, hey, eh... Uh, Als de uh, op kunnen kunnen op het krikken, maakt het niks uit. Nee. Adrie, nee. Ik, het spijt me, je het moet je het teleurstellen, maar het is wel fout. Oké. Okay. Dus, uh, dus ik ga door, oké? Okay? Ja, ik, ik ben goed fout. <laughs> je bent goed fout, Adrie. Hé, hey, toedoe. Ja, goeie. De, ik heb hier nog een beller. Dat is Ferry. Goedenacht, Ferry. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Ferry Fortuin. En je zit lekker in de vrachtwagen? Ja, en uh, ik moet zeggen, het is een heerlijk programma, s'nachts. Ja, hè? Heerlijk ontspannen. Oké. Okay. Wat zit er in jouw auto of in jouw wagen? Nou, ik heb uh, containers, daar uh, rij ik mee. En ik ben uh, nu nog onderweg uh, met chemicaliën naar de Bayer en Leverkusen. Ah, oh, oké. Okay. Dus je gaat dadelijk de grens over? Ik, uh, ja, nog een uh, kilometer of twintig en dan uh, ga ik de grens over, ja. En hoe lang kan je mij nog blijven horen, denk je? Nou, uh, ik hoop in ieder geval uh, met deze winstomstandigheden nog een eind. Oké. Okay. Goed, wie denk jij dat het is, uh, Ferry? Ja. Ja, wie? Maar, uh, ik zat te denken aan Les Ja, is ook heel aardig bedacht, maar uh, die is je toch niet? Oké, okay. <laughs> nou dat is jammer. <laughs> ik ga het laatste fragment voorlezen, blijf luisteren. He. Goeie reis nog, hè? Oké, okay, bedankt. Doei. Kijk, in Nederland hebben we niet zoveel LW's. Tatjana doet haar stinkende best, Patricia probeert in de buurt te komen. En dat mens eh, van die man waar ze nu vanaf is, van die cd-winkels... die heeft een te vergeefse gooi gedaan naar het LW-schap? Nee, we moeten zoals gewoonlijk bij showbiz-onderwerpen naar Amerika. Sorry, meiden. Daar woont het allerbeste LW. Wat zo knap is, fysiek al 50, 60 jaar... helemaal geen LW weer, maar het toch zijn. Kijk. Dan versta je je vak. Wat er ook gebeurt, ze blijft beroemd en spannend. De spanning zit hem de laatste tijd mee in. Haalt ze het als er weer een been werd afgezet... of longen uitvallen, bloed wordt verloren... of andere e dus bedervende kwalen haar en ons overvallen. Haar negende echtgenoot, Frederik Prins van Anhalt... ach, die is er maar druk mee. Had hij maar niet met een LW moeten trouwen. Wij zeggen, op naar de honderd meid... Hoewel we hopen dat ze er nog is wanneer deze tekst wordt voorgelezen. Want er was deze week weer iets heel ergs. Uh, waarmee weten we niet en dat willen we ook niet weten. 0800-1121. Uh, we gaan het uh, vast wel. Gaat iemand het draaien? of het gaan we het draaien? Uh, oh ja, iets moderns dat toch heel ouderwets klinkt. Komt uit California. Nick Waterhouse. and slow yeah. And I listen up and listen real close. Again, yeah, hey, I tried so hard to get through to you. Hey. Zo, en dan is het opeens ook afgelopen. Uh, aan de lijn Ferry. Goedenacht, Ferry. Heb je opgehangen? Ferry? Nolly. Wat? Jij bent Nolly. Dan heb ik de verkeerde doorgeschakeld gekregen. Nee? Oké. Okay. Maar jij hebt Wacht, en... aan de lijn. Ja, oké, okay, maar ik wil heel even kijken of we Ferry nog kunnen krijgen. Hebben we Ferry? Ferry? Dan houdt het op. Nou ja, Ferry, uh, je had het ook helemaal fout. En het was eigenlijk heel beledigend, want jij dacht dat het Katja Schuurman was. Nou, die, heeft niet, dat is, ja, die is toch niet negen mannen versleten. En, maar je had niet geluisterd naar de laatste. Ik hoorde het wel. Je had veel te snel gebeld. Goed. Nolly, goedenacht, Nolly. Dag, Adeline. Waarom ben, nog, waarom ben jij nog wakker, Nolly? Uh, dat weet ik niet. Ik ga een beetje vroeg naar bed. En dan word ik wel eens wakker. Oh ja, op die manier. Ja, ja, ja. Maar in het verleden hoorde ik je veel vaker, want het, het, uur, het is een uur later geworden, hè? Ja, ja, ja. Op de een of andere manier biss ik je heel vaak. Ja. Maar vannacht? Nee. Ik had weet. En ja. ik wist het meteen, de eerste keer. Op oh, ja. je... het goed van je? Ja. Het is altijd <laughs> goed. Nou ja, ik zie wat jij denkt dat het is en het is hartstikke goed. <laughs> ja. Zeg het maar. Sasa Ja. Ja. ja. Ik had net. Las ik las iets, iets over dat, dat ze weer in het ziekenhuis lag. Ja. En toen, ja, ik, op een of andere manier meteen dacht ik aan haar. Ja, want ik vind de omschrijving ook heel goed. Het is echt een lekker wijf die oh, verder niet zoveel kan. Maar dat nee. da wel heel dat leven daarop uh, blijft het teren. De Green Acres vond ik erg leuk. Kan je dat herinneren, ja. nog die serie? Nee, dat... nee absoluut niet. Oh, hij wilde op het platteland. En, uh, en zij wilde in de stad wonen in New York. En een. Uh, en dat nou, was een komedie uit, ik denk, wat is het? De jaren zestig, denk ik. Nou, ja, ja, ja. nou Nolly, blijf aan de, aan de lijn. We hebben geloof ik nog net één of twee kleipkatten. Dus dat, dat krijg je dan nog. Dus... Oh, dat is ook hartstikke leuk, want ik, uh, ik heb ze allemaal weggegeven. Oh, heel goed. Dus ik wil er zelf ook nog één. Want oh, okay. ik dat, dat ze... ze zijn wij, op, nou, ja. En ja, waar ja, ik ze koop, ja. kan ik ze niet meer krijgen. Die, die verkopen ze niet meer. Dus dan ja, nou moet ik... Ja, handige dingen. Ja, oké. Okay. Goed, jij blijft aan de lijn en noteert Francis jouw uh, gegevens. Hey, ja. Fijne nacht nog, hè? Ja, dankjewel, ja. Annalie. Hoi, hoi. En hier... Um, ja, dat is een rough guide to blues legend Howling Wolf. En andere artiesten. Heerlijke plaat. Die ligt binnenkort in de winkel. En dit is uh, gewoon een lekker mooi nummertje. Just Keep Loving Her. Well, I just keep loving on You know, I just keep loving I don't know the reason why Well, a nickel is a nickel And a dime is a dime I got a little girl crazy About cherry wine Cause I just keep loving on Yes, I just keep loving on You know, I just keep loving I don't know the reason why Ah, goodbye, baby If you call it gone I know it's going to work, but it, it won't last long, but I just keep loving on. Yes, I just keep loving. On. How I ain't right, but I just keep loving her. Well, I just keep loving her. Well, I just keep loving. Well, I, just keep loving I don't know. the Nou, nog een, een dotje wop-wop-muziek. beetje bij de tijd blijven, nietwaar? Hier is XXIXX.